Kees Groot met het NOS-journaal. Zwaar bewapende antiterreureenheden zijn in Vorst bij Brussel een flat binnengedrongen waar een verdachte zich zou hebben verschanst. Die verdachte is volgens Belgische media geneutraliseerd. In Vorst is al uren een grote politiemacht op de been die op zoek is naar verdachten van de aanslagen van 13 november in Parijs. Ook Franse agenten doen aan de operatie mee. Vanmiddag wilde de politie een huiszoeking doen. Meteen werden agenten vanuit de woning dwars door de deur onder vuur genomen. Bij die actie raakten zeker drie agenten licht gewond. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat doodgeboren kinderen een geboorteakte kunnen krijgen. Er is steun voor een petitie die pleit voor meer erkenning en vandaag namens 82.000 mensen werd aangeboden. Een kind dat na een zwangerschap en een bevalling dood ter wereld komt... verdient volgens hen dezelfde erkenning als een kind dat vlak na de geboorte overlijdt. De verantwoordelijke ministers Plasterk en Van der Steur... willen met de initiatiefnemers in gesprek. Israël heeft stukken land op de westelijke Jordaanhoever... tot staatseigendom bestempeld. De staat zou zich 240 hectare hebben toegeëigend, de grootste inname in jaren. De grond zou gebruikt moeten worden voor toerisme en andere commerciële doeleinden... Ook zou een deel zijn bedoeld om een Israëlische nederzetting uit te breiden. Een Palestijnse vredesonderhandelaar heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om de inname te veroordelen. Zo'n 200 boerinnen hebben in Den Haag gedemonstreerd tegen de wens van de Tweede Kamer... om kalveren na de geboorte langer bij de moeder te houden. Volgens de boerinnen is dat vooral gebaseerd op emotie. Het zou juist veel beter zijn om kalfjes meteen apart te zetten... Dan worden ze eerder tam en is er geen gevaar dat ze in het gedrang komen, in de kudde. Staatssecretaris Van Dam onderzoekt de kwestie. Het weer, vanuit het noorden klaart het meer en meer op. Vannacht ligt het kwik rond het vriespunt. Morgen begint grijs, maar daarna gaat de zon schijnen. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 We hebben de top 5 en het verzoek kwartiertje. Verzoekjes zijn welkom via 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Of facebook.com zfm in de avond live. We hebben vandaag uh, geen interview met een uh, artiest of evenement. Maar dat maakt, mag de pret niet drukken. Wel weer hele lekkere muziek. Dat kan ik u beloven. Bezoekjes zijn altijd welkom via onze Facebookpagina. Facebook.com ZFM in de avond live. Vergeet de slash vooral niet, hè. En uh, nog heel veel lekkere muziek hier op u dinsdagavond. Mijn naam is Roy van Buringen. U gaat luisteren naar Henk Dissel hier op CFM Zandvoort. Je op geen moment en pakt me volop op de mond en hart. En onvoorstelbaar in een vlucht zoem ik tot mijn verrassing terug Ik geef me over en ik laat alles vallen en bestaat Jij met een bom die keihard in slaat Je handen glijden door mijn haak geen moment en pakt me volop op de mond en hart. En onvoorstelbaar in een vlucht. Zoek ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en ik laat alles vallen naar bestaan. Jij bent een bon die keihard inslaat. Jij aanste op geen moment en pakt me volop op de mond en hart. En onvoorstelbaar in een vlucht. Zoek ik tot mijn verrassing terug.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 ZANG Stem heeft die vrouw, hè? Glennis Grace, hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Het is wel grappig, je hoort een beetje commentaar op de achtergrond van dit CD'tje. Maar dat uh, komt omdat het een live opname is van de beste zangers van Nederland toen de tijd. Het had wel een dubbelhitje kunnen zijn. En over de dubbelhit gesproken, zometeen is na het volgende plaatje... hebben wij hem hier, de dubbelhit. Het heeft alles te maken met een uh, ja, liedje wat Gordon heeft gezongen. Uh, laatst heeft Racing nog gezongen bij uh, The Voice of Holland... Maar ook uh, een andere artiest. Maar zometeen hoort u daar uh, zeker meer over. Want ik heb al een hele leuke combinatie gevonden. En uh, blijf in ieder geval luisteren. Dit is nog steeds CFM Zandvoort. CFM Zandvoort in de avond live moet ik zeggen eigenlijk. En uh, we gaan uh, nu luisteren naar... Uh, de Miss Montreal. Hier op CFM Zandvoort. Dat is de titelsong van, uh, van Utopia. En uh, vorig, twee weken geleden zouden we eigenlijk Naomi van Utopia in de uitzending hebben. Maar uh, ja, die heeft uh, op een of andere manier of een of andere reden afgezegd. Toen werd ik de dag daarna door Talpa gebeld uh, over uh, dat interview. En uh, het bleek dus dat ze gewoon geen zin had. Dus uh, Naomi zal uh, niet uh, komen naar, uh, naar onze uitzendingen van Ziva uh, in, in de avond live. Maar ja... Uh, dat maakt allemaal niet uit. Wij hebben in ieder geval andere gezellige kasten de komende tijd. Wie hoort u binnenkort sowieso op onze Facebookpagina... Facebook.com slash ZFM in de avond live. En dan, uh, ja, daarop uh, vindt u natuurlijk al onze nieuwtjes. Ik heb net even een selfie'tje gemaakt uh, met het uh, CFM logootje. Ik zal hem zo meteen even plaatsen op de Facebookpagina. Heeft u een verzoekje? ga gewoon naar onze Facebookpagina. Of wel uh, of gewoon naar de studio. Um, zo, ik, ik zeg het zo meteen, maar eigenlijk nu. Uh, het is tijd voor de dubbelhit. Twee liedjes die uh, op elkaar lijken. Of dezelfde uh, zanger in een andere vorm. Of uh, totaal verschillende zangers... Uh, die liedjes zingen uh, die op elkaar lijken. Of misschien wel eentje uit Amerika en eentje uit Nederland. Dus uh, dat is gewoon de dubbelhit. Twee liedjes die op elkaar lijken. En uh, dit keer heb ik wel een hele aparte en gezellige en vrolijke dubbelhit uh, uh, gekozen. En uh, dat is dit keer... Uh, ja, het, de, de, eerste, de eerste versie is een beetje sloom. En uh, komt een beetje zeikerig over. Maar... Is toch wel een bekend liedje. En die ook best wel voor veel door mensen een speakers ko komt. En dat is helemaal in verschillende vormen hoor. Van Brees natuurlijk van laatste. Bij de Voice of Holland. Of uh, van Gordon. En dan heb ik het over Ik hou van jou. en De eerste versie is uh, van Dana Winner. En Daarna Winner uh, kent u natuurlijk uh, allemaal wel van het, dit bekende nummer. Ik hou van jou. Jazeker, ik ook van jou. Dat meen ik. Ik hem af. Ik hou van jou. Ja, dit nummer is. Uh, ja, daarna winnaar natuurlijk, hoorde u. En uh, daarna winnaar heeft dit nummer uh, gebracht uh, of gezongen. met vele andere zangers en zangeressen. Maar dit is de officiële versie. Van jou. Dat is Maribel. Uh, Maribel. Ik kan. Het uh, Songfestival, deed ze mee. Op uh, in 1984. Je hoort helemaal die microfoon een beetje nog kraken. Dat is wel heel grappig. Maar dat, uh, die, dit is hem niet hoor. De, het, is, het lijkt toch een beetje op elkaar Dana Winner en uh, Marie dan. Ik heb een uh, totaal andere versie uh, gekozen. En uh, ja, een, een totaal andere versie. En ook eigenlijk best wel een, uh, een, swingende, een swingende versie. En ook wel een, uh, een hele leuke versie, vind ik zelf. Ik word er vrolijk in ieder geval van. Ik hoop dat u er eigenlijk ook vrolijk van wordt. Dit is de versie van uh, Belle Pares. Ja, die kent u wel, die Belgische Belle Pares Met, uh, ik hou van jou, de dubbel hit. Samen met uh, Daan Winner is dit dan. Marie, uh, Marie Bell natuurlijk ook. Maar ik bedoel vooral uh, Belle Pares. Uh, ik hou van jou. Lekker swingen hier op CFF Zalt voor de dubbel hit. Jou. Ik wil jou alleen, alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ik wil je zeggen elke dag dat ik van je hou. Yeah. Van jou hier op CFM Zandvoort, de Dubbelwit. U hoorde hem uh, net uh, in, een andere, in een andere versie. En uh, nu, uh, vandaag, uh, hoort u hem uh, ook in deze swingende versie hier op CFM Zandvoort. Ik hou van jou, de Dubbelwit. We hebben hem ook even leuk op onze Facebook pagina gezet: www.facebook.com. ZFM in de avond live. En dan, uh, dat uh, is hartstikke leuk. Daar staat hij in ieder geval op te shineen. Dus uh, u luistert nog steeds naar CFM in de avond uh, live... en uh, wij gaan het volgende plaatje voor u draaien. Zij was uh, vorige week de gast bij Entertainment View... op de zaterdagavond bij onze collega Fred. En uh, dit is uh, Nienke de Ruiter met Rotzooi. Je zegt het maar. Hier op CFM's Antwoord. Iemand zei Ik moest jou niet vertrouwen...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 het is toch echt waar Ik vind het heel gemeen Jij bent dus echt van steen Had ik maar geluisterd, nu ben ik je kwijt Maar misschien U hier op CFM, Zandvoort met Slowdown Het zongfestival Hitje van Nederland uh, dit jaar Wat een uh, lekker nummer is het En ik uh, schat toch wel dat hij best wel uh, Hoog komt in de lijst we gaan lekker naar het volgende plaatje luisteren. Voordat, u, voordat we dat gaan doen, wil ik u vragen... heeft u een verzoekje? Altijd welkom via onze Facebookpagina... facebook.com ZFM in de avond live. Of bel gewoon naar 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Het land van hier op ZFM Zandvoort. Lange Frans en Baas B. Dit is het land van...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 Een volk met een visie, of dat van ziende blinden. Het was trouwens uh, niet, uh, niet Lange Frans en Baas maar het was alleen Lange Frans met uh, Wereldman. Ja, dat is zo'n uh, klein foutje, ja, hetzelfde introotje, dus uh, ik had hem van tevoren geluisterd, maar... Uh, dat is toch de foute versie, maar dat maakt niet uit. Ik vond, vind deze versie ook heel erg mooi en wel heel erg realistisch. We gaan naar het volgende plaatje draaien. Belgo 023 573 0393 voor verzoekjes. Deze is uh, aangevraagd uh, door iemand uit Utrecht. Jan Mulder uit Utrecht. Bedankt voor je verzoekje. Hier op CFM uh, Zandvoort. Uh, It's Take Two uh, presenteert uh, hij. Of uh, zit hij uh, in een team. Met uh, een paar bekende Nederlanders. Die uh, ja, leren zingen. En uh, ook optreden. Dat is wel een heel erg een leuk programma. En uh, jij ja, hebt uh, je studieelvies gehad. Natuurlijk ook van Talpa. Toen de tijd. En uh, nu uh, It's Take Two. Uh, hier, uh, ja. Op, uh, op RTL 4. Elke zaterdag uh, om uh, 7 over 8. Dus uh, Hartstikke leuk programma. In ieder geval met uh, Glennis Grace zit erin. En uh, Treintje Oosterhuis. En uh, geloof ik Gordon. En um, niemand minder dan Chantal Jansen. Die dat presenteren. Hartstikke leuk. Um, we gaan lekker luisteren naar het volgende plaatje. En uh, dat is een oude gouden van Jim. Ja, Jim kent u natuurlijk allemaal van Idols. Idols komt binnenkort terug. We hebben tweede uur hebben we een ander plaatje van iemand van Idols. Nu heb ik dat Jim als uh, eerste plaatje hier uh, op uh, CFM Zandvoort. Je aanzet op geen moment en pa En dat, uh, is, uh, geen, uh, dat is geen Jim. Uh, Die hoort u uh, gewoon, beloof ik, uh, zometeen. Dan gaan we even kijken naar welk plaatje we dan uh, gaan uh, luisteren. Dat uh, komt ook allemaal wel goed. Ik word weer even wakker van het ochtendlicht.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 Jij bent Met de smoele nacht weer aan je zij. Kom deze keer iets dichterbij. Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij Kom Mijn mond verraad, dat jij mijn bed verlaat. En zonder woorden in de nacht verdwijnt en mij... Zo dichtbij Dus altijd zal ik doorgaan Want jij Hoort bij mij Ik heb te lopen dwalen Altijd doelloos in het front Geen richting of geen reden Totdat jij me eindelijk vond als jij me aankijkt, weet ik waar ik heen moet gaan. Want jouw liefde is de richting en mijn hart wijst het aan. Ik zweef van geluk met jou. We I fell into a dream I hadn't seen before You told me just to sing and nothing think anymore Zing, zing, zing van Velsen hier op uh, CFM Zandvoort... het lekkerste station van uw regio. We zijn alweer bijna door het uh, eerste uur heen. Dus we gaan op naar het uh, tweede uur, naar het nieuws. Uh, ik zal hem dit keer niet vergeten. Het nieuws, want vorige keer uh, was het uh, een beetje waardeloos. We waren een, uh, lekker aan het kletsen hier in de studio... en opeens was het nieuws alweer voorbij. Dus uh, ja, dan beloof ik dat het helemaal uh, goed kon. Nog even laatste nieuwtje. ja, De Postcode Loterij heeft uh, de afgelopen nacht, of, uh, ochtend uh, hard gelachen... toen ze op hun Facebookpagina keken you <laughs> En, want er was een verzoek aan Linda de Mol binnengekomen. Ja, of uh, de vrouwen niet konden vervangen worden voor de mannen. Dus dat er een keertje vrouw, uh, mannen de koffertjes open gingen doen. Want dan had uh, die mevrouw graag in het publiek gezeten. Nou, ik uh, kan er eigenlijk uh, ook wel een beetje om uh, lachen. Wij draaien vanavond natuurlijk de lekkerste muziek uh, van eigen product. Dus uh, wel Engelstalig, uh, maar wel dat het een Nederlands artiest is. Of in ieder geval een productie uit Nederland is. En uh, deze hoort er zeker ook bij. U hoort ons weer, het tweede uur met FM, Zandvoort in de avond live. Well, she's okay, then I'm